9 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. In Japan zijn zeker acht mensen omgekomen door hevige sneeuwval en extreme kou. Vooral het noordelijk eiland is getroffen. Onder doden zijn een moeder en haar drie kinderen. Ze zaten in een auto die onder een sneeuwmassa bedolven raakte. Vier andere Japanners vroren dood. Duizenden woningen hebben geen elektriciteit. En de ellende is nog niet voorbij. Voor de komende dagen wordt er nog meer sneeuw verwacht.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 Daardoor werd lopen steeds moeilijker en was hij afhankelijk geworden van krukken. De Spaanse koning moet nog een week in het ziekenhuis blijven en daarna een paar maanden revalideren. Hij heeft daarom een reis naar Marokko afgezegd. Het weer. Vanavond is er nog vrij veel bewolking, maar in de nacht klaart het steeds meer op. In het binnenland gaat het 2 graden vriezen. Morgen overdag veel zon, het blijft droog en de temperatuur stijgt naar 7 tot 11 graden. Ook dinsdag veel zon en droog en het wordt in het zuiden 15 graden. Tot zover het NWS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Tussen Marem en de Afrit Friese Palen, dat is op de A7 richting Heerenveen... staat een file van 2 kilometer als gevolg van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Mijn naam is Wessel van Alphen. Huurt u IT-pro's in? Pas dan op met de VAR, naheffingen en andere valkuilen.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 Ga naar kikkenbouw.nl/slash flessenactie. Dit is Radio 1, KRO NTR VPRO. Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond, straks om kwart voor tien van feit naar fictie. Drama gebaseerd op nieuws. En wat gaat dat worden deze week? Het op handen zijnde lenteakkoord? Of zou dat toch weer de paus worden? U hoorde het net in het nieuws. Eén gegadigde kunnen we al afschrijven. O'Brien, die wordt het zeker niet. We zullen straks weten wat het wordt, van feit naar fictie. Maar nu eerst sneeuw en ijs. Niet hier, ook niet in Japan. Nee, hier komt de lente eraan. Ja, dinsdag 15 graden. We kunnen de winterbanden vervangen door lentewielen. Wij gaan naar Zwitserland. We gaan naar Pont Ressina, Want daar ligt de gletsjer. En op die gletsjer staat het oudste gletsjerweerstation ter wereld. Het is gebouwd door een wetenschapper die uit een land komt zonder gletsjers, Nederland. Het is gebouwd door professor Hans Oerlemans. Hij is hoogleraar meteorologie aan de Universiteit van Utrecht en hij is een van de prominentste klimaatonderzoekers van Nederland. In 2001 ontving hij de, de Spinoza-prijs en dat is de hoogste Nederlandse onderscheiding voor wetenschappers. Een paar keer per jaar klimt de professor naar boven... om een sneeuwprofiel te graven, om de temperatuur van het ijs te meten... en om eens te kijken hoeveel gletser er eigenlijk nog over is. Jan Maarten Deurvorst, hij mocht namens Holland Doc Radio... voor één keer mee naar dit weerstations. Uitgerust met ijsspikes, sneeuwschoenen en lawinepiepers... beginnen ze aan een tocht naar boven. Wij gaan de kou in met de gletsjerprofessor. Ik ga met deze kies naar boven. Ik zie dat de vellen niet goed meer vastzitten. Er zitten vellen onder. Dus dan kan ik ermee omhoog lopen. En is wel een speciale binding. Deze schoen die gaat altijd heel moeilijk, dus... Ja, oh, dat is een bevalling. Vreselijk, ja, ja maar dan omgekeerd. Zo, ja. voet erin. Zo, dan geef ik jou misschien nog wat spullen ook, hè? Ja, ik zal even mijn uh, rugzak pakken. Dus ik geef jou de schep, dat is echt. Oké. Okay. Dat is ook de hè, dat is, dat is welke schep die mensen gebruiken om, uh, om collega's uit lawines te graven, hè? Oh, dat kan ik ook doen. Dus als ik onder een lawine kom, dan heb jij in ieder geval de schep. Als jij eronder komt, dan moet ik hem handen graven. Dan doe ik gewoon 112. Die kan ook dicht. Wat een heerlijk geluid, het Krakende sneeuw, hè. In Nederland hoor je dat Alleen op de allerkoudste nachten en ochtends dan. Maar het is eigenlijk een heel breed, uh, nogal plat dal eigenlijk. En uh, je hebt vanaf het hele dal je, hebt je uitzicht op die, die gletsjer. Ja. En dat eerste pad, dat, is, ja, dat kun je met een rolstoel eigenlijk uh, overheen. Ja. Je ziet dat het daar boven toch wel aardig waait. Je ziet sneeuw opstuiven. Ja. Zie je het? Dat is stuif sneeuw, dat is geen wolk. Nou, waait het daarboven bijna altijd hoor. Dat is de Pieter Benina, daar rechts. De hoogste berg van dit gebied. 4049 meter. Ja, die gaan aan het Noordic Walking doen, hè, denk ik. Ze doen het volgens mij niet echt. Kijk, dit is, dit is een markant punt. Het kleine ruggetje wat je hier zo ziet, dat is de eindmorene van de maximale gletsjerstand. Dit is in 1860 dus. Dus is in 1860. Was, uh, was de gletsjertong hier. En de morene is eigenlijk de, dat, dat is de erosie eigenlijk van een gletsjer. Morene is het materiaal wat de gletsjer uh, deponeert. Hoe ver is het nu lopen om aan de voet van de gletsjer te komen? Uh, twee kilometer ongeveer. Dus zover Even is hij teruggetrokken. Ja. Ja. Ja. Er staan onderweg bordjes. Dus we kunnen dat een beetje volgen. Hoortjes van wat? Nou, van in dit jaar was de gletsjer hier. In 1950 was de Gletsjertong hier. In 1920, ja, het staat een heleboel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is nog best toeristisch hier. Heel erg. Ja. Dat houdt dan ook eens op. Bij de gletsen, ja. ja. Maar als je zo'n spleet invalt, wat, wat, gebeurt? Wat, wat moet je dan eigenlijk doen? Als, als mij dat zo... Hopen dat je kameraden je eruit halen. Ja. Dan ben je niet meteen dood. Nou ja, kijk normaal, in een, als het gevaarlijk is, dan loop je aan een touw. Dus als je in een spleet valt, moet een ander onmiddellijk touw strak en uh, de val breken. Maar het lijkt me een heel onaangename dood in zo'n spleet, eigenlijk. Nou, als je natuurlijk gelijk dood bent, niet, maar nee. als je langzaam doodvriest, wel. Dan kom je vast te zitten, of zo? Ja, ja dat gebeurt ook, ja. Ik weet niet hoeveel mensen er elk jaar in een spleet eindigen. Je weet niet hoeveel dorpelingen hier in de motorarts liggen, eigenlijk? Nee, dat weet ik niet, maar... Uh... In de Alpen zijn er wel tientallen elk jaar. Ja. Maar ik denk meer in de zomer. Hier is zo'n bordje. Ja. Stand de Bletsjertsoenhe, 1900. We zijn hier 40 jaar opgeschoven. Dus... Ja, ja. hier was de Bletsjertsoenhe in 1900. Zie je die telefoonpaal daar? Ja, dat is 100 meter boven ons, ja, iets meer nog, denk ik. Ja, 150, 100. Dus dat is eigenlijk... En daar begint een bos, dat zie je al. Dat is een dichter bos met meer bomen en zo, en oudere bomen. Dus tot daar lag het ijs eigenlijk, hè. Dus hoog? Het dal is eigenlijk gevuld met ijs hier al zo, zo hoog. Ja. Hoeveel procent van zijn volume is die al kwijt, hè, de gletsjer? Ja. Ja. Veel. Veel. Ja. Dat geldt voor de hele Alpen, trouwens, hoor. Overal. In, in de Alpen is eigenlijk bijna 50%, geloof ik. Vergeleken met 150 jaar geleden. Dit is een beetje, een beetje jouw glitser eigenlijk, maar doet, doet het je dan pijn? Uh... Nou, als een geliefde die je uh, langzaam ziet wegkwijnen. Ja, dit is, is, is wel een beetje zo. Nou, wat je vooral ziet, nou in de winter is dat niet zo duidelijk, maar gletsjes die zich terugtrekken, die tong die is ook zo helemaal met pijn bedekt en het ziet er allemaal vies uit en zo. Als je gletsjes ziet die voor voren komen, zoals sommige in Noorwegen, ja, die, zien, die zijn veel mooier. Die hebben spleet en een steile front. En, uh. Maar ik vind wel, ja, natuurlijk... Bij, bij een echt gebergte horen gletsjes. Ik zeg altijd... Uh, bergen zonder de gletsjes, dat is... Uh, als bier zonder alcohol. Hè. Dat is het, op de een of andere manier heeft dat het niet. Nee. Dus uh, ik hou van bergen met gletsjes. Uh. Want een, een gletsje die groeit... die is per definitie gezonder? Moet ik dat dan zo nee, zien? een gletsje die hetzelfde uh, blijft... is bij mij al gezond. Ja. Dus. En een gletsje die terugtrekt, dat zie je. Dat, die kwijnt. Maar het is natuurlijk zo... Gletsjers zijn nooit, blijven nooit gelijk. Ze zijn altijd aan het langer worden of aan het uh, korter worden. Kijk, het sneeuw valt er bovenop. Dat gaat bijna het hele jaar door. En dat uh, wordt langzaam omgevormd in ijs. En dat stroomt naar beneden. En beneden smelt het weer af. Dus er is een continue stroom van massa van boven naar beneden... door die gletsjer heen. Dus ook al verandert die gletsjer niet van vorm... het ijs stroomt er wel degelijk doorheen van boven naar beneden. Dus het materiaal zelf... Het ijs wordt nooit zo oud. Dan praat je over 100, 200 jaar. Echt waar? Zo, ja. zo jong? Ja, ja, ja, ja. Ik dacht altijd dat ik, dat ik nee, naar nee. de eeuwigheid aan het kijken nee, was. Nee, nee. Oh. nee. Dat is ook de reden waarom men altijd weer... Uh, ja, bergbeklimmers of soldaten uit de Eerste Wereldoorlog... Of vindt men, Die snelt er gewoon uit, hè? Die vindt men. Ja, uh, botten en zo natuurlijk. Ja. Voorwerpen, maar het, het ijs stroomt er altijd doorheen. Dus het is niet zo dat het sneeuw valt en blijft daar eeuwig liggen. En dat is dan de gletsje, nee. Het is een heel dynamisch ding. En dat stroomt met de snelheid van... nou, in het midden van een gletsje heb je toch over 50 tot 100 meter per jaar. Maar hoe, hoe kan het dan stroomen? Want het is toch keihard ijs? Nee, het ijs is toch nee, zo ijs, hard als steen? Nee, nee, nee, ijs is koude stroop. Dat gaat langzaam, maar het is deformeerbaar. Het is plastisch. Hoi, Wutse. Twee je Ja. En dan komt bij dat het ijs ook over de bodem glijdt, hè? In de zomer, vooral als er veel smeltwater tussen het ijs en de bodem zit, dan kan het ook over, het, over de bodem glijden. Een soort uh, smeerolie, werkt. Ja ja, ja, ja, ja. Dus je ziet ook altijd in het voorjaar, als het eerste smeltwater komt, dan zie je dat de ijsnelheid toeneemt. Ja. En dan later zakt dat weer af. Maar dat is ook geen, geen wetmatigheid, die 50 meter, want dat is bij elke nee, gletsje ja. waarschijnlijk anders. Je hebt de grote gletsjers in de poolgebieden, die stromen met een paar kilometer per jaar. Oh? Ja. Die kan je bijna zien bewegen. Die, ja, die, sommige kalven dan in de oceaan, of in de fjord... en dan zie je gewoon om de paar uur enorme brokken ijs afbreken en zo. En, uh, ja. Ja, dat is altijd wat Greenpeace uh, la laat ja, zien. Ja, ja. Ja. Nou is het afbreken van brokken ijs volkomen normaal, hoor. Zelfs gletsjes die langer worden en die in de fjord komen... daar breken stukken ijs af. Dus ik heb altijd een beetje moeite met... Het uh... <laughs> is een beetje doelheilige middelen. <laughs> ja. Moet je maar verder gaan? Anders ja, in... anders vinden ze ons over 150 jaar... Uh... Hoe ben jij zelf eigenlijk als, uh, als kind misschien al gefascineerd geraakt door die klassiologie, nee, door, nee, door niet die klitsch? Nee. Nee. nee, nee. Ik wilde altijd waterbouwkundige ingenieur worden. Oh. Dat was in de tijd van de Deltawerken en zo. Mijn vader ging toen praten met de klasleraar. dat ging in die tijd zo, van het Venavan. Ik zei die oeremans, ingenieur. Hij kan nog geen achterlicht van de fiets repareren. Veel te theoretisch. <laughs> Je moet maar natuur kunnen gaan studeren. Nou ja, in die tijd deden de, de ouders wat de leraren zeiden. Ze willen kunnen gaan studeren. Maar toen raakte ik wel al geïnteresseerd in... Uh, niet specifiek gletsjes, maar... fysica van de omgeving, zeg maar. Geofysica. Toen ben ik... Uh... Wat, is, wat, is, wat is dat dan, de geofysica van de omgeving? Uh, nou ja, de fysica van alles wat je om je heen ziet. Ja, dat snap ik niet zo goed. De fenomenologische fysica. Nou, bijvoorbeeld weerkunde. Hoe werkt een wolk... Uh, hoe zit dat met zonnestraling? Waarom wordt die gereflecteerd? Voor een deel al die vragen, dat noem ik dan... Uh... Ja, het heet zekere zin ook wel natuurkunde van het vrije veld. Hè. En dat gaat over al dat soort dingen. En uh, ik ben toen meteorologie gaan doen. Dat vond ik uiteindelijk toch het leukste. En toen ben ik naar het KNMI gegaan. En toen raakte ik uh, gefascineerd door klimaat. Want in die tijd deed niemand klimaatonderzoek. Het was toch niet zo'n issue. Totaal niet. Nee. Nee. Kijk, er was wel klimaat. Maar niet klimaatverandering. In de zin van, wat de mens beïnvloedt het klimaat of zo. Dat was geen thema. Nee. Het is toen begonnen eigenlijk. Hè? Ja, toen kwam dus dat de issue van klimaatverandering en zeeniveau. Toen zeiden we van nou... Zeeniveau, dat is iets... Dat raakt Nederland, daar moeten wij onderzoek aan doen. En er kwam dus geld voor ook. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Als je over zee niveau praat, praat je ook over gletsers. En alles wat die smelt komt in de zee terecht. Dus ja, het link is simpel. Hier is trouwens weer een uh, bordje. 1950. Rukgang, zaait, 1900, 741 ja. meter. Ja. Het is een bijzonder bordje. Het is mijn geboortejaar. Dus hier sta ik altijd iets langer stil. Dus toen ik geboren werd, was de gletsertong hier. Waar staat het weerstation? Kan je het wel zien? Een platte stuk daarboven. Dus wat het weerstation vooral doet, is... Uh... Lokaal alle meteorologische dingen meten, dus straling, temperatuur, wind, noem het allemaal maar op. En dat koppelen we aan de lokale afsmelting. Ja, dus we willen de vraag beantwoorden: stel dat het een graad warmer wordt, wat betekent dat voor de afsmelting daar in de zomer? Wordt het een meter meer? Wordt het 10 centimeter meer? Dat willen we weten. We meten eigenlijk de energiebalans. Ja, dus als je... Even stoppen. Als je... Uh, kijk, er smelt 6 meter ijs per jaar daar. En je weten waar die energie vandaan komt. En dan kom je alleen maar achter door al die dingen te meten. Ja. Dus de zonnestraling, maar ook de luchttemperatuur, wind. En, en natuurlijk de reflectiviteit hè, aan het oppervlak. De albedo, dat is een belangrijke parameter. De albedo? Ja. Het is een reflectievermogen. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, Dat bepaalt hoeveel energie er teruggekaasd wordt. Dus uh, dat is uh, een heel belangrijke factor in de energiebalans. Ja. Ja, die gegevens gaan we vandaag eruit halen? Nou, we gaan het er niet echt uithalen, want het wordt tegenwoordig per satelliet uh, overgesind naar Utrecht. En ik maak de, de, de computer met, uh, in de winter het liefst zo min mogelijk open. Maar we willen wel andere gegevens ook nog weten. Dat is bijvoorbeeld hoeveel... In de, in de zomer meten we de afsmelting en de energiebalans, maar je wilt natuurlijk ook weten wat er in de winter bij komt. Nou, is dat op de gletsjertong, komt er in de winter minder bij dan dat er in de zomer afsmelt. Maar ik wil dus weten hoeveel sneeuw erop valt. En daarom gaan we dan ook het sneeuwprofiel graven. Dus uh, dan gaan we tot op het ijs graven. Dan weten we hoeveel sneeuw er is en hoeveel het is. En de temperatuur, sneeuwtemperatuur meten we ook. Dat zijn allemaal dingen die in die computermodellen gaan. Maar we hebben die weerstations ook op andere plekken. Want je wil ook in verschillende klimaten wil je dat natuurlijk meten. Dus we hebben weerstations op Groenland, op Spitsbergen, in Antarctica, Noorwegen. Dus, uh... Nou, die doen het rustig aan, We gaan hier niet over de... Is hier ook nog een soort afdaling speciaal voor de... Die hebben ze misschien niet geprepareerd. Die loopt daar ergens. Zijn dit skiers of wat zijn dit? Ja, dit zijn skiers. Ja, ze, ja, hebben skiers. ze hebben ski's aan hun voeten. Ja, maar het kunnen ook langlovers zijn. Dat ja, zie dat ik niet. Me. Ja, maar dat is ook skiën. <laughs> ja, maar wat zijn dit? Langlovers ja, of skiers? Langlover. Ja, zijn. Oh, ja. Zo, dan wordt de begroei inkarig, hè? Ja. Geen bomen meer, een paar kleintjes. De komt nu heel dichtbij. Komt dichtbij. Ja. Hij is nat. Nee, dat, is, dat lijkt me zo. Oh. Dat is ijs wat glimt. Ja, ja. ja, soms zie je ook dat als het heel hard waait, één of twee dagen... Dat op bepaalde plekken de sneeuw helemaal wegwaait. We ja, zijn nu vlak aan de voet van de gletsjer. Maar die bordjes die, die tussen 1980 en 1990 zaten heel dicht op elkaar. Is dat dan, was dat dan goed nieuws die tijd? Ja, was het even wat minder. Ja. Ja. Ja, minder terugtrekken. Ik denk dat dit stuk waar we nu staan nog over 2005 is. Hier is het verschil heel groot. Ja. Ja. Ja. Ik geloof dat het een keer 60 meter was in een jaar. Ik zie een prachtige ijswand? Ja, ja. Dit, dit heb ik nog nooit gezien. Het, het is een kaarsrechte muur... van heel mooi groen-blauw. Ik weet niet wat voor kleur dat is, dat ijs. Maar is dat nou, is, krijgen we nou een inkijkje in het binnenste van de gletsjer? Ja, ja. Dit is een ja, nog gletsjerblauw. Het, het mooiste blauw. Ja. Wat is het geluid van een gletsjer? Het smeltwater. Nu ook nog, hè. dat komt onderuit de gletsjer. Waarschijnlijk nog van de afgelopen zomer of zo. En, uh, ja, en, en rollende stenen hoor je ook vaak, hè? Nu niet, maar in de zomer liggen allemaal stenen op. Die, als het dan smelt, die rollen er voortdurend af. Dus dat hoor je ook voortdurend. Af en toe ontstaat er eens pleet, hoor je wel eens een kraakje, maar dat gebeurt eigenlijk niet veel. Dat is zo bijzonder. Dat is bijzonder, ja. ja. En nee, in die gletsjer? Ja, daar hoor je water lopen ook, hè? Die gletsjer heeft een heel intern drainagesysteem met tunnels en gangen en zo. Daar loopt water doorheen. Hier begint de gletsjer, Hans. Hier daar zo'n beetje bij de paaltje daar. Moet ik mijn sneeuwschoen al aan doen? Ik zou het maar doen, ja. Het is hier ja. gewoon praktisch. Nou, ja, het loopt onhandig, zeg. Lopen nu parallel aan het beekje. Een enorme tennisrek onder mijn voeten. Ik voel me een beetje als een olifant. Ja. Ik doe mijn jas iets dicht. Dan gaat hier nu ook een gure wind waaien. Hier zijn mensen echt een diep ingezakt. gezakt, een meter. Hoort ook bij de gletsjer, die wind. Ja, de gletsjerwind. Heet het zelfs. Hoe komt dat? De lucht koelt af. De lucht koelt af boven de gletsjer en daardoor wordt hij zwaarder en stroomt hij naar beneden. Ja. Dat heet de gletsjerwind. Zomer en winter. Als je een kogel op een, vlak, een plaat legt, dan gaat die ook verder als je hem geef houdt. Dit is het geluid van de steile klim. Je kan beter proberen het spoor zo te leggen dat je min of meer gelijkmatige stijging hebt. En niet te snel lopen. Dat doe ik nu. Ja, doe jij, ja. Wauw, de talen magelijke sneeuw. Hé, hey, is een spleet hier, hè? Huh? Dat is een spleet. Dus uh, we moeten even hier door. Als je daar doorloopt, dan zak je die misschien doorheen. Ja, dat is een, een sneeuwbrug, hier overheenlijk. We staan nu bijna in om. En om een grot ingang of is uh, het geen accuraat, adequate. Gletsje. Ja, dus eigenlijk een, een gat waar het smeltwater in verdwijnt. Hier begint dus eigenlijk een interne gang in het gletsje waar het water in afgevoerd wordt. Ja. En dan weten we niet precies wat er gebeurt. We weten wel dat het er uiteindelijk weer uitkomt bij de gletsjepoors. Zo weet je niet wat er gebeurt? Dan? In de gletsje zelf. Nou hoeveel gangen er zijn of dat allemaal verbonden is, dat is, dat is wel een beetje een mysterie eigenlijk. Ja. Is het belangrijk om te weten? Nou, het bepaalt het, uh, snelle, uh, stromen van het eventuele snelle stromen van de gletsjers. En er zijn gletsjers niet hier in de Alpen, maar in uh, Spitsbergen bijvoorbeeld. Dat zijn zogenaamde surchende gletsjers. Dus die komen één keer in de vijftig jaar of zo opeens een aantal kilometers vooruit. In één jaar tijd. Ja. En dat heeft te maken met de waterhuishouding. Dat het uh, afvoersysteem niet meer goed is. En dan komt het druk op het water en dan... Uh, ja, dat gaat, hoe uh, zou ik het zeggen? Dan, dan wordt de uh, contact tussen ijs en bodem wordt dan slechter en dan kan die sneller stromen. Gaan we weer verder? Ja, dat is Nou, echt op mijn knieën. En dit is geen spleen. Misschien dus is verdwenen tot het handvat eventjes in de snelle. dat is nooit een goed teken. Dus ik denk dat daar spleet zat. Ja. Toen, dacht ik, oei. Toen dacht ik doorlopen. En we zitten nu ongeveer ja, op de, de eerste treden van uh... Ja. Dus we, hebben net, we noemen dat een ijsval, zo'n stijlstuk. Dat is nu nog redelijk begaanbaar. En dus in de, winter, in de zomer is het nogal moeilijk. Dan moet je echt met stijgijzers en zo aan de gang. En nu wordt het weer wat vlakker en daar staat dan ook het weerstation. Het is met een molentje. zeg je? Dat is een beetje klink een klinken. <laughs> Hoe heet het dan? <coughs> een windmeter. Oh, sorry. <laughs> Wat zit er allemaal nog meer op? Nou, er zit nog op een... Uh, een uh, dit ding meet de afstand tot het oppervlak met een uh, geluidssignaal. Zo dus meet je eigenlijk de sneeuwhoogte. Nou, dus als het gewoon meer sneeuw wordt, dan wordt dat steeds korter, zeg maar. Dat is eigenlijk een soort koker. Ja, het het weer dat is echt op... lood, zeg maar. Ja, ja. Recht naar beneden stelt. Ja. Hoe vaak doet hij dat? Oh, elke minuut of zo. Elke minuut. Dus we kunnen zelfs een sneeuwhaas die er onderdoor loopt, als je geluk hebt. Dat kun je hem zien. Nou, dan zie je even dat de afstand even 30 centimeter korter wordt. Ja. <laughs> ja, en als het een me meter is, is het waarschijnlijk een steenbok. <laughs> ja, nou wat zien we verder nog? Dat ding met al die lamellen, dat is de temperatuur en de luchtvochtigheid. En. Uh, Daarachter dat is de, dat zijn vier sensoren in één ding, dat is de straling. Daar komt de inkomende zonnestraling, de gereflecteerde zonnestraling... de inkomende langgolvige straling, dus aardse straling... en de gereflecteerde aardse straling. Maar dit is niet zomaar een weerstation. Dit is eigenlijk de langst bestaande op, op de planeet aarde, toch? Ja, dit, dit, als je kijkt naar, naar weerstations op de, in het smeltgebieden van Gletsjes... Dit is dit uh, zeker uh, de langst bestaande. Ja. Een beetje onze specialiteit dit soort weerstations te bouwen. Want ja, je denkt van, uh, ik ga naar de winkel en ik koop zo'n dus ding. Maar dat is dus niet zo. Je moet hem helemaal zelf ontwikkelen. Als je weerstation koopt en dat zet je neer, dan doet hij je twee weken. Je hebt een batterijprobleem. Je hebt... Uh, het is, de temperatuur gaat vaak door nul. Vocht, ijs. Het is... Uh, hele dure conductoren moet je echt de beste spullen moet je gebruiken. Ja, en je moet... Uh, kijk, die sensoren, die zijn allemaal van verschillende merken. Dus je bent gewoon een tijdje aan het... Uh, Experimenteren voordat je weet, dit is de beste windsensor. Dus er zitten heel veel uh, onzichtbare ervaringen in zo'n weerstation. En dat kastje daar, dat, dat gele kastje, wat is dat? Daar zit uh, de computer in. De datalogger, batterijen. Waar moet die allemaal tegen kunnen? Uh, kou. Wat voor kou? Nou, het wordt hier uh, soms wel min 30. Dat is ongeveer het minimum wat je hier kan hebben. Ja. Ja, dat is vrij koud. De normale ja. batterijen doen het dan echt niet. Nee deze doen het hoe lang? Deze doen het wel tot min 60. Hoe vaak moet je ze verversen dan? Nou, wij uh, we hebben vroeger wel eens gedacht aan uh, zonnepanelen, hebben we mee gewerkt. Uh, wind, windmolen hebben we ook wel eens aan gedacht, maar het is allemaal een grote ellende. Zonnepanelen is het nadeel dat er sneeuw op komt. En, uh, met die moderne lithiumbatterijen, daar doen we er een stuk of zes in. En dan gaat die gewoon uh, minstens een jaar, één à twee jaar. Maar wij ontwerpen het ding wel helemaal zo dat hij een minimaal energieverbruik heeft. Het enige is dat je de lithiumbatterijen niet in commerciële vliegtuigen mag vervoeren. Dus dat moet altijd ver vooruit met boten en zo. Oh. Ja, nou, of militaire vliegtuigen dat mag natuurlijk wel. Want ja, die zitten toch vol met bommen, dus dan mag je nog wel een paar lithiumbatterijen bijstoppen. Ja. Maar in gewone commerciële uh, vluchten mag je geen lithiumbatterijen meenemen. Ja. Ah. Wow. Ik zou niet willen beweren dat we het nooit gedaan hebben. Een kleintje. <laughs> Gelukkig dat ik hem nog even liet staan. <laughs> maar daar ga ik verder niet op in natuurlijk. Nee. In welke zin heeft zo'n weerstation en dit weerstation dan precies die, die, die modellen verfijnd? Nou, een van de dingen is dus uh, de enorme rol van stof en de... Verlaging van de reflectiviteit die daarmee samenhangt... van een terugtrekkende gletsje. Ja. De reflectie van ijs is ongeveer 40 van schoon ijs. Maar door dat stof gaat het wel naar 20 of zelfs 15 Dat hadden we niet verwacht. Nee. Dus als we de gletsjers zullen redden, moeten ze allemaal wit uh, schrobben. Ja, dat zou je kunnen doen, ja. ja. Maar ja, schrobben, schrobben. Ja. <laughs> het probleem is dat er natuurlijk steeds weer pijn opvalt. En, uh, het is... Uh... Het is natuurlijk ook een... Een visueuze cirkel. Dit stof heeft nog wel eens gezegd, maar ja, dat spoelt er we zo weer af. Bedoel, dat is ja. allemaal allemaal niet... Nee, dat is allemaal onder. Wat ze wel doen, is uh, vliesdekens eroverheen. Bij kleine stukjes in skigebieden. Ja. ja. Dat doen ze hierboven ook. Gewoon een jasje aan. Ja. Jezus. Maar ja, dat is een dure grap. Ja. Dat doen ze alleen bij kritische stukken van een ski of zo. Maar dat werkt wel, ja. Dus de afname van de reflectiviteit die was veel groter dan, dan verwacht ja. ja. Ja, en ik heb dat ook in de loop der jaren meer zien worden. Die morenis die leveren steeds meer stof. En, uh, je ziet het gewoon donkerder worden. Ik heb natuurlijk een matrix van bijna 20 jaar nu. Dan kan ik duidelijk zien dat de reflectie van het ijs van 30% naar iets van 15% gegaan is. En dat is ook een visieuze cirkel? Beetje wel, ja. ja. Omdat hij langzamer groeit. En dat hij het... niet groeit. Ja, en dat effect van. Uh... Van de albedo, dat is, wat ik gemeten heb hier, die 15 die procent dan. Dat is albedo even, is reflectiviteit. reflectiviteit. Dat is ongeveer evenveel als het effect van 1 graad temperatuurstijging. Dus het is wel belangrijk. Dus dat is eruit gekomen, maar ook nog wel andere dingen. Bijvoorbeeld het effect van bewolking op straling. Uh, dat je soms op dit soort dagen meer straling kan hebben... dan je theoretisch zou kunnen hebben van de zon maar Dat, dat komt dan door de reflectie van de zij... Handen van de Vallei bijvoorbeeld, dat soort dingetjes zie je wel. Er ziet wel leuke dingen erin. En je meet natuurlijk met, uh, met dit ding. We hebben nog een andere, die kan je nu niet zien. Die meet ook de ijsafsmelting. Dus je kan zien hoeveel er op een zonnige dag afsmelt... hoeveel er op een bewolkte dag afsmelt. Je, dit, het ijsje onder? Ja. Oh, ja. Op een zonnige dag smelt hij ongeveer 8 centimeter ijs per dag... midden in de zomer. Onder de sneeuw nog? Nou, dus de sneeuw al lang weg. Nee, sneeuw weg. Oh ja, dan licht, sta je hier op ijs. Ja, hier op ijs. Ah, ja, ja. En dan per dag... Een mooie warme zomerdag, er smelt er zoveel ijs over het hele net. Ja. Dat is een hoop water. Hoor. Ja. Dat is een hoop water. Moet je kijken, als bij ons 1 centimeter neerslag valt. Nee, dit is echt heel veel, hoor. Ja. Goed, dan gaan we graven. Ja. Vertel me wat ik moet doen. Hoor. Nou, dat gaat. Voordat het, <laughs> het niet meer verder gaat, dan zit je op het ijs. Even aan, ja. Gewoon, een gat Gewoon een gat graven. En weghalen. Maar je moet ongeveer vierkante meter. Moet je mee beginnen. Ah oh, ja. Anders dan... Uh... Je moet er uiteindelijk denk ik in gaan staan ook. Je moet er een beetje ruimte hebben. Ja. Misschien kun je zo even vertellen waar de sneeuwprofiel voor nodig is. We willen bijvoorbeeld weten hoe koud de sneeuw is. Dat bepaalt bijvoorbeeld als er in de zomer... begint de sneeuw te smelten... Maar dat smeltwater dat loopt niet weg. Dat zijpelt in de sneeuw. Dat herbevriest, zolang de sneeuw koud is. Daarbij komt warmte vrij en dan wordt de sneeuwlaag opgewarmd. En pas als de hele sneeuwlaag 0 graden is, kan het smeltwater weg gaan lopen. Oh ja. En wanneer dat gebeurt, hangt dus af van het temperatuurprofiel. Dus dat, dat is de belangrijkste reden waarom ik dat wil weten. Zie je dat je nu een laag hebt met hele losse, bijna suikerachtige sneeuw? Merk je het? Ja. Het wordt nu heel los, hè? Hier. Ja. ja. Dat is dus het type sneeuw wat lawines veroorzaakt. Zit er zit geen verbinding meer met de lager onder. Het heeft natuurlijk een naam. Uh, Soelsnee. Soelsnee. Ja, ja. Echt. Ja. De poedersuiker. Ja. ja. extreem, hoor. Dat hebben we nog niet zo vaak gezien. Dat is wel slecht nieuws voor de, de lawinegevaar. Ja. Op een andere stuk. Ja. En daarom graven de lawinediensten ook overal van dit soort profielen, van dit soort gaten. Om uh, dat soort... te weten. Waar ze zitten, ja, en hoe oh, sterk ja. die lagen zijn en zo. Oh, ja. Ja. We hebben nu al iets ontdekt eigenlijk. We, hebben als nut... ja, we zijn nu al nuttig geweest. <laughs> nou, denk ik wel dat de lawinedienst dat ook al weet, hoor. Ja, ja. En waar ga je nu zo meten? Welke delen? Aan de zijkant. Dus je oh, moet ja. straks een mooie rechte kant maken. En dan gaan we om de 10 centimeter gaan we die temperatuur erin stoppen. Jeetje. Daar je zit je bijna op het ijs. Dat is beton! Hij komt in de kou. Niet op de kelmol, hè. Een wie. De wie van de. De professor, het hier van de professor mag niemand aankomen. <totstuk> oh, er zitten meer interessante dingen. Ja, ja. ja. En uh, de volgende stap is dan het meten van de temperatuur. Dus we doen het maar hier. Zo. Op de 10 centimeter, dus ik begin, aan het ik begin bij 95. Nou, dan nou komt hij bij min 6,7 uit ongeveer. Hè? Vlak onder het oppervlak. 6,8 ja. ja. Het zal vermoedelijk uh, geleidelijk oplopen. Oplopen? Denk ik al een beetje. Ja. Kijk, het ijs is ongeveer 0 graden. Is het ijs warmt de sneeuw op. Ja, hier wel eigenlijk. Dus ik ga nu even meten hoeveel sneeuw we hebben. 1 meter 3 ligt hier sneeuw. Dat is het goede nieuws dat we geen, dat we... geen extreem droog jaar of zo hebben. Dus uh... ja. Maar ja, je moet onderscheid maken tussen klimaat en weer. Hè? Wat je hier natuurlijk ziet, vandaag is het mooi weer. Maar je moet, uh... Het klimaat is officieel, het weer gemiddeld over 30 jaar. Dat vind ik altijd een beetje verbaasd. als ik de... nu met dat rapport komt, dat heet dan bijvoorbeeld de toestand van het klimaat 2011. Ik denk van ja, oh, wat is dat het klimaat van 2011? In het algemeen stelt is wetenschap iets van lange adem en dat geldt ook voor klimaatonderzoek. Zowel wat betreft het vergaren van kennis als het vergaren van data, natuurlijk. Het broeikaseffect is dat het belangrijkste probleem... waar we de volgende 50 jaar mee geconfronteerd worden. Op aarde? op aarde? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee. Als je kijkt wat er in Syrië gebeurt... of Afghanistan, of noem het allemaal maar op... honger, dat vind ik allemaal veel erger. Maar is het gevolg van het broeikaseffect? kan het niet veel desastreuzer zijn dan, dan tien Syriërs bij elkaar? Ja, dat zegt men altijd, maar daar geloof ik helemaal niets van. Waarom niet? Ja, omdat, omdat mensen toch zich toch kunnen aanpassen. Je kan echt niet tegen een vluchteling in Afrika zeggen... dat hij een klimaatprobleem heeft. Dat is onzin. Ja, dat is onzin. Ja, wat is dat, een klimaatvluchteling? Waarom gaan mensen nou op de vlucht? Nu, in de wereld. Het heeft toch niks met klimaat te maken, ja. Maar ja. droogte, dat kan je er misschien onderschapen. Nauwelijks. Ja. Nee. Nauwelijks. Mensen gaan op de vlucht voor geweld. 99 van de gevallen. En dat weet iedereen. En daar kunnen we blijkbaar ook niks aan doen. Dat... Maar wat zeggen de klimatologische modellen dan over de toekomst? Dat het warmer wordt. Ja. En hoeveel? Een paar graden. Ja. En dat is echt wel significant. Dat is niet weinig. Kijk, een maatschappij is de onze in Nederland. Ja, heel dicht bevolkt land... Alles is geoptimaliseerd. Als de zeespiegel stijgt, hebben we een probleem. Maar als die daalt, hebben we ook een probleem. Eigenlijk is het zo dat elke verandering een probleem vormt. Kost geld, laat ik het zo zeggen. Omdat de hele maatschappij zo geoptimaliseerd is naar de, de situatie van nu. Maar als je het op een wat grotere schaal bekijkt, en daar geef ik dan de geologen wel gelijk... het is een dynamisch systeem wat altijd in verandering is. En dat is natuurlijk. Ja. De veranderde omstandigheden waren altijd door de natuur ingegeven, maar nu is het de mens die het eigenlijk veroorzaakt. En nu gaat het allemaal veel sneller. Is dat dan? Klopt, die stelling dan? Ja, dat weten we niet helemaal zeker, natuurlijk. We denken wel dat er in het verleden ook klimaatkatastrofen, zeg maar, geweest zijn. We, dat weet ik niet. Het is wel zo dat de samenstelling van de atmosfeer veranderen we heel snel. Dat is zeker waar. Ja. Echt snel. Als de mens dan niet was geweest, was, dit, was die glaesertong waarschijnlijk niet zo snel hmm. teruggetrokken misschien iets minder snel, ja, maar het had best toch kunnen gebeuren. Ja, dat is wel gebeurd. Enigszins wel, denk ik. Waar ja. ligt het dan aan? Omdat er ook andere factoren zijn waardoor de klimaatschommelingen zijn. Vulkanisme bijvoorbeeld, zonneactiviteit. Er is niks constant. De oceanen hebben een hele grote tijdschaal, duizend jaar. Soms komt er weer zo'n een belwarm water uit de diepzee... die het hele klimaat in Noord-Europa kan beïnvloeden. Dat zijn allemaal processen die ervoor zorgen dat het klimaat nooit constant is. Ja. En, en daarbovenop komt dan wat wij doen. Ja. Het is ook ontzettend moeilijk om dat scherp uit elkaar te trekken. Dus het zou kunnen zijn dat de CO2 ooit hoger is geweest dan de dan oh, nu? Dat weten we zeker. Oh. Maar dan moet je wel ver gaan. Oh, ja. Dan praat je al over tientallen miljoenen jaren. Ja, kijk, Er zijn periodes geweest dat er helemaal geen ijs was op aarde... Meestal was er geen ijs op aarde. De CO2-concentratie is wel vijf keer zo hoog geweest als nu. Ja. Ja, kijk, als je naar een hele lange tijdschalen gaat, duizenden, miljoenen jaren. Ja, kijk, dan zal de mens. <laughs> Dat is zo'n zinloze vraag eigenlijk. Want wat betekent klimaatverandering door de mens op een tijdschaal van miljoenen jaren? Dat heeft geen betekenis. over vijf miljard jaar, dan uh, worden we opgesloten door de zon... dan is het zonnestelsel ten einde, ja. Ik bedoel, wat moet je daarmee? Het is... Het, is... het heeft niet veel... Kijk, de, de, de maat van de mens, van de evolutie, is duizenden jaren. Ja. Eigenlijk. En op die termijn moet je het dan eigenlijk bekijken ook, vind ik. Ja. Honderden tot duizenden jaren. Maar, maar in het licht van de kortere termijn... wat zou je dan aan politici mee moeten geven of aan wetenschappers... Wat... Wat er absoluut moet gebeuren. Ik vind het heel goed als je zuinig met de natuurlijke hulpbronnen omgaat. Om allerlei redenen. Daar heb je niet per se het klimaatprobleem bij nodig. Dat heeft ook te maken met ja, gewoon ethiek en hoe je aankijkt tegen de rol van de mens in de wereld en uh, dingen zo achterlaten zoals je ze aangetroffen hebt. Eigenlijk zit onze job er bijna op. Het zit er bijna op. Het dat jij dat gat maar dicht moet gooien. Moet het dicht? Nou ja, weet je, als er straks in de schemering een, een, een skier komt of een grems... en die ziet dat niet, dan weet hij misschien zijn nek. <tip> Oké, okay. ga ik weer. Dat je met een lullig schepje een spinoseprijs kan winnen, dat is toch mooi, hè? <tip> Vind ik wel mooi. Ja. Ach, wat is de mens meer dan een eense? Vlieg in de evolutie. De Gletscher was een NTR-documentaire van Jan Maarten Deurvorst. Techniek Arno Peters, eindredactie Ottoline Rijks. Straks van feit naar fictie, maar nu eerst. Foto zoekt familie. Dat is een project van het Tropenmuseum en de bibliotheek van het Koninklijk Instituut. Van de tropen. Een Foto zoekt familie gaat over 335 fotoalbums uit voormalig Nederlands-Indië... waarvan de eigenaars niet bekend zijn. Deze 335 albums worden nu één voor één gedigitaliseerd en op een site gezet. En Tanneke de Groot die weet daar alles van af. Want Tanneke de Groot die gaat daar voor ons een documentaire over maken. Tanneke, goedenavond. Hé, hey, goedenavond, Vincent. Wat ga jij in deze documentaire doen? Ik ben vooral uh, op zoek naar mensen die hun albemd zijn kwijtgeraakt. En uh, dat kunnen dus uh, tantes zijn, ooms zijn, uh, familie. Die uh, ja, vergeten zijn dat er nog albums waren in Nederlands-Indië. Die door het Rode Kruis uh, gevonden zijn in 1945 mm -hmm. uh, in India. Yeah. Die zijn naar Nederland gebracht. En die zijn uh, bewaard gebleven. En het Troppenmuseum zoekt nu gewoon de eigenaren. En ik dus ook. En um, hoe, hoe ga jij dat in die documentaire uh, vormgeven? Wat, wat ga je doen? Um, nou, ik ben vooral nu even op zoek. Dit is ook eigenlijk een oproep naar mensen die uh, zich helemaal niet bewust zijn van het feit dat, dat daar nog 335 albums ja. zijn. ja. Dus die, die worden geacht zich bij ons te melden. Ik zal straks een, een adres noemen waarop ze dat kunnen doen. Overigens kunt u ook, luisteraars, via onze site hollanddoc.nl slash radio een link aanklikken naar de site fotozoektfamilie.nl. Want daar worden die albums één voor één opgezet. En het waren van oorsprong, waren het, het las ik, duizend albums. Er zijn, er zijn dus wel een aantal al terugbezorgd. Er zijn in de loop der jaren, er zijn verschillende mensen die uh, actie hebben ondernomen. Um, uh, uh, zijn die al wel al teruggevonden, maar er zijn nog 335 over. En die moeten nu echt wel uh, terechtkomen bij de families, want anders is het te laat. Dus www.hollanddoc.nl slash radio, daar kunt u luisteraars, daar kunt u dat allemaal op zien. En wanneer gaan wij deze documentaire uh, horen, Tanneke? 14 april, meen ik. Ja. En uh, nou, het belangrijkste is, denk ik... om nog even te vertellen dat... Uh, die mensen zijn natuurlijk... alles kwijtgeraakt. Uh, die zijn geïnterneerd... in de Japanse kampen. Ja. Um, het Rode Kruis... heeft van alles bij elkaar... probeerd te, te verzamelen... Aan, aan spullen van die mensen. Die mensen zijn naar Nederland gegaan. Zijn hier weer een bestaan gaan opbouwen... Ik wil het ook liefst, voor veel mensen geldt dat, uh, vergeten. Op, bestaan opbouwen, verder leven. En ja, uh, nu liggen er nog 335 albums te wachten. De meeste, de meeste mensen die in die albums staan, zijn nu wel overleden, natuurlijk. Uh, uh, Waarschijnlijk. Die, zijn natuurlijk nog wel kinderen die... Als je bijvoorbeeld... Ik sprak uh, van de week een vrouw... die, uh, die in 1932 is geboren... Mm -hmm. uh, in Surabaya. Yeah. En die heeft als kind in het kamp gezeten. En die herinnert zich nog dat ze... die fotoalbums van hun... Uitstapjes naar de bergen... Uh, de watervallen... Uh, ja, ze kan zich dat nog maar heel goed herinneren. Ook dat ze in die albums hebben gekeken. Yeah. En zij is... In het kamp terechtgekomen. En ja, uh, in 46 naar Nederland gegaan. Uh, vergeten, bestaan hier opbouwen. En toen ze van dit project hoorde, had ze iets van: oh, het zal wel heel mooi zijn. Dus ik ga samen met haar in elk geval ook op zoek naar dat album. In de hoop dat we het kunnen vinden. We zijn ontzettend benieuwd wat dat gaat opleveren. Tanneke! Dank je wel. En luisteraars, u kunt mede naar redactieapenstaatjehollanddok.nl. Redactieapenstaatjehollanddok.nl als u in wilt gaan op deze oproep van Tanneke de Groot. Het is tijd, luisteraars, voor Van Feit naar Fictie. De voorlopig laatste aflevering. Van Feit naar Fictie is een BBC-concept. In een week tijd wordt er radiodrama gemaakt op basis van de actualiteit. 28 februari, 20 uur lokale tijd was het zover. Jozef Raadsinger deed zijn pauselijke zegelring af. Hij gaf hem aan zijn butler die hem volgens de traditie kapot sloeg. En daarmee was Raadsinger niet langer Benedictus XVI. Hij was gewoon weer Jozef Raadsinger. Nu lezen wij in de krant in deze pausloze periode... ik voel mij ook eigenlijk heel erg... Pausloos luisteraars. Nu lezen wij in de krant dat iedere ongetrouwde man jonger dan 80 zich mag aanmelden om paus te worden. Dat inspireerde Stef Visjager en theatermaker Steven de Jong tot een radiooperette. Een werkloze acteur droomt van een rol als paus. Een rol die massas publiek zal trekken. U hoort Steven de Jong en Marco Bakker in Witte Rook. Witte rock, witte rock I accept? I? Certo? Sì, si, sì. Si, si, Accetto. Accetto. Mille grazie. Anuncio <laughs> volvis gaudium magnum. Abbemus papam, dominom homosexuales Stephen, qui sibi nomen iposuit Stefanos de Dinde. Het is gelukt, zie je wel. Ik wist het. Ik wist dat het kon. Ik als jonge aantrekkelijke man met charisma en leiderskwaliteiten. Natuurlijk moest ik het worden. De nieuwe paus. Aangenaam. Paus Stefanus X. Ik zegen u allen. Urbi. Het Orbi. Alvast vrolijk Pasen en Holland bedankt voor de bloemen. De nieuwe paus dat ben ik ja. FIFA Roma hei, sa, op sa sa. Als paus heb ik nu wereldfaam en ieder kent voortaan mijn naam. Wit-goud gehuld in lang gewaad, een mijter siert vier mijn gelaat. Een lege zaal is verleden. Publiek, mij eeuwig toegewijd. Mam, met mij. Ik ben het geworden. Wat? Ja, pauze natuurlijk. Dat is helemaal niet ongelooflijk. Ik was de beste kandidaat. En ze vonden het van moed en ambitie getuigen dat ik, als gewone man, me beschikbaar heb gesteld. Ja, dat mag al eeuwen. Sinds het pauselijk ambt bestaat. Iedere man jonger dan tachtig kan zich aanmelden. Alleen ik ben de eerste die dat daadwerkelijk gedaan heeft. Na al die acteurs running for president, komt er nu een acteur als paus... Dat is heel logisch, man. Reagan en Schwarzenegger zullen stik jaloers zijn dat zij dit nooit bedacht hebben. Die theologie spijker ik echt wel bij. Ik ben jong, levenslustig. Ik heb Latijn gehad, omdat ik van jullie naar dat stomme gymnasium moest. En ik heb die LOE cursus management gedaan. Dat vond het conclave ook een enorme pre. -pa. Dan ben je niet gewoon blij voor me? Trots! Jezus, jij bent wel de laatste van wie ik zo'n gejeremieer verwacht. Wees blij! Al die kortingen op de kunstsubsidies... dit worden echt zware tijden, hoor, voor acteerend Nederland. Ik heb een baan voor het leven, mam. Als je zo doorgaat, hoef je niet langs te komen in het Vaticaan. Als paus in mijn pausmobiel, rondom aanbeden. Nimmer omstreden, een rein verleden. En daarom is het ook belangrijk dat paus Stefanus de tiende stelling neemt... in de kwesties rond aids, het homohuwelijk, het voorgeborgde en de interne corruptie. En heeft u er vertrouwen in dat dat deze nieuwe paus gaat lukken... Ja. Oh God, gaat me dat wel lukken? Waarom moest ik zo nodig naar het Vaticaan? Waarom? Zo graag deze drukke baan. Waarom wil ik graag tussen valse kardinalen zijn, sekschandalen en onderling vernijm? Waarom moest ik zo nodig naar het Vaticaan? Waarom was het nou wel zo'n goed idee te gaan? Mij wacht, verraad, intrige, fatilex. Hoe kan ik leven zonder ooit nog seks? Waarom? Verraad, intrige, nooit meer seks. Waarom? Hallo, met Steven? Oh ja, hallo. Ja? Nee, ik begrijp het. Ik, ik hoor het graag als jullie een keer iemand nodig hebben. Is er binnenkort misschien weer een auditie? Ik begrijp het, ik wacht het wel af. Nee, nee, ik, ik wacht dat jullie mij bellen, uiteraard. Ja, daar. Het is einmal im leven zo. So. Allen geht es even zo. Als man zo so gern. liegt zo so fern. Wenn man alles hebben. Wenn man alles hebben kann. Wenn man ohne muur. Was man Was nie man erreicht, erreicht, dann wär es leicht. Doch man sieht allmählich ein, man muss hübsch bescheiden sein. Schweige und begnüge dich, lächle und füge dich. Siehst einmal im Leben so, allen geht es ebenso. U hoorde Steven de Jong en Marco Bakker in Witte Rook. De melodieën die u hoorde komen uit opera's en operettes van Mozart, Strauss, Verdi en Benatsky. Tekst en regie Stef Visjager, tekst en muziek Steven de Jong, montage Frans de Rond, productie Jolanda Sternberg en eindredactie Maya Schepers. Volgende week de jongensdip. Tussen hun dertiende en hun zeventiende... maken heel veel jongens een moeilijke fase door op school. Hun prestaties gaan achteruit en ze verliezen de moed. Radio- en filmmaker Casper Verbrugge en zijn zoon... en drie van diens vrienden... gaan in op de oorzaken naar de kinder, de jongensdip. En een toegewijde leraar en een jongenspsycholoog... komen tot opmerkelijke uitspraken.